I'm mm -hmm.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 Ja, dan zullen we inderdaad ook nog eens dus even naar de partijprogramma's moeten kijken en verkiezingsprogramma's moeten kijken of er inderdaad grote verschillen zijn. Over het algemeen zie je wel dat de meeste lokale fracties belangrijke dingen als uh, woningbouw, met name woningbouw voor jongeren en voor verzegde ...ja, dat vinden alle partijen denk ik belangrijk. Als het gaat om uh, parkeren zitten er nog eens een verschil in. Zeker als het gaat om milieu, uh, de duurzaam, verduurzaming van, van, van Zandvoort, daar zitten bepaalde fracties toch uh, dieper en strakker in dan andere. Uh, dus daar zitten wel wat verschillen. En uh, ja, dan is het ook nog een keer: uh, hoe ga je uh, nou om met uh, mensen bijvoorbeeld die uit uh, landen komen waar oorlog plaatsvindt? Uh, die als status houden, onder dat, dat moet bieden. Uh, daar zitten al een heel veel verschillen in, hè, hoe partijen daarin staan. Maar we gaan het zien. Uh, in principe zeg ik, we, ga, we sluiten niemand uit. Ik vind het ook dat we dat niet uh, zomaar kan zeggen. Dus uh, we gaan op basis van uh, verkiezingsprogramma's en, en gesprekken die je dan met elkaar voert, bepalen van hoe wij daarin staan. Ja, we dus staan er gewoon open in. En wacht, we wachten ja. open af wat, wat de programma's uh, aangeven, om, uh, met welke partij we op tafel gaan.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 Ik heb het beloofd, ja. ja. Nou, we gaan het waarmaken, we gaan het waarmaken, want uh, we zijn natuurlijk een, een, een flink jaar bezig geweest om uh, alle hobbel's uh, die er uh, zomaar onderweg tegenkwamen, om nu grap te strijken en ervoor uh, te zorgen dat we met, uh, gelukkig met een goede samenwerking, constructieve samenwerking met uh, zowel de bestuurders van S.V. Zandvoort als uh, ZTC en de Dunes,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 En dan wordt uh, de locatie van ZTC 04 uh, uh, daarna afgebroken, opgeruimd, schoongemaakt. En de afslagplek waar de dunes nu, de golfers, gebruik van maken, uh, de driver range, die wordt uh, verplaatst. Die wordt verschoten naar de plek waar dus uh, ZTC verdwijnt. En op de plek van de driver range gaat dan de nieuwe tennishal verschijnen. En uh, nou, de handtekeningen en de notarissen, want uh, het gaat natuurlijk ook een stukje grond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 Dankjewel, yeah, dankjewel. Yeah. Ja, en uh, alle partijen, en dat is ook wel weer leuk. De, we zien dat de laatste tijd toch wat vaker in zand wordt. Dat partijen uh, de samenwerking weer hebben weten te vinden. Ik weet niet of het pas ja. Ja. corona is dat dat meer gebeurt. Uh, maar of ik het nou heb over de, de haltestraatgroep... Uh, uh, gaat over de ondernemersverenigingen, uh, nu weer de sportverenigingen. Uh, in de de, de zorg, jeugdzorgsector, waar de mensen bij elkaar dingen gaan doen. Ja.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 aanbod we hebben. Ja, is er, is er nog plaats voor meer aanbod? Er zijn, uh, ik hoor hier en daar wel eens wat in de wandelgangen, Dan mensen die zeggen, well, ik, ik heb ook nog iets van prachtige kunst uh, die ik graag uh, wil tentoonstellen. Ja, dan mogen ze gewoon uh, contact opnemen. Um, ik verwijs je naar de website dan, cultuuragendazandvoort.nl En daarin zie je wat er, uh, wat er gebeurt. Oké. Okay. En ook als je nog dingen hebt die je wil aanmelden,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 Oké, okay, dat is heel erg mooi. Um, en een ander, ik, ik hoorde net ook colorful China. Uh, het gaat dus niet alleen over zandvoortse kunst. Nee, hey, um, daarvan het is heel divers. Ja, in het ja. HDMZ hebben ze een ontzettende mooie tentoonstelling met Chinese kunstenaars. Kijk. Daar ben ik. Nee, ik wil niet zeggen loslaten, maar zo'n prachtig gebouw en dan zulke mooie kunst. Dat moet je ook gezien hebben. Ja. En al die verschillende musea en al instellingen die meedoen... Uh, hebben die, kan je een soort uh, kunstpaspartout kopen... dat je zegt, nou kan ik overal de binnen of moet je overal apart afrekenen? Of? Nee, het is uh, bijna allemaal gratis. Ja. Uh, er zijn een aantal dingen... daar moet je je wel even voor opgeven. Daar staat een sterretje bij. Uh, ja. Bijvoorbeeld Mozart in Zandvoort... in de Agatha-kerk. Dat is een waanzinnige productie. Ehm... Um,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 Dankjewel. Dag. Fijne weekend. Ho. I'm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 Het zou kunnen, ja, wat mij betreft wel. <laughs> ja. Ah, oké. Het is wel een heel diplomatiek antwoord, hè? Het zou kunnen. Ik weet het ook gewoon nog niet. De diplomatiek, nee. Uh, diplomatiek, nee uh, je hebt ja of nee en je hebt, ik ja. weet het niet. <laughs> <Ja>, oh, oké. <okay. laughs> ja. heel eerlijk. Nee, maar, maar, maar, mijn vraag is: we er wel naar. Je, het is wel de bedoeling van het Forum. Ja, echt, wat mij betreft ja. wel. Ja, uh, daar heb ik ook natuurlijk een, een grote winning met het want ik ben er getogen.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 En ja. We zijn heel benieuwd, uh, uh, we horen het graag uh, via de redactie... als er uh, daadwerkelijk een uh, leden komen voor de vorm voor Democratie... die zich beschikbaar gaan stellen voor de gemeenteraad in Antwoord. Nou, prima en wees welkom. Hè. Dankjewel. Oké, okay, dag. Dag, fijn weekend. Tot ziens.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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА